Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie vindt het niet langer verantwoord om zelf illegaal vuurwerk te vervoeren en op te slaan. Het steeds waardiger geworden vuurwerk is daarvoor te gevaarlijk geworden. Voor dit jaar is een tijdelijke oplossing gevonden. Politiemensen kunnen het illegale vuurwerk naar een inleverlocatie brengen. Daar wordt het binnen een paar uur door een speciale transporteur opgehaald. Aan boord van de vermiste Argentijnse onderzeeër was waarschijnlijk een explosie. De Argentijnse marine omschrijft het als een abnormaal, enkelvoudig, kort en fel geluid. Het gaat volgens de marine niet om een aanval of een nucleaire explosie. De kans dat de 44 bemanningsleden nog in leven zijn lijkt met de nieuwe informatie nog kleiner geworden. De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid gestemd voor het schrappen van de zogenoemde wet Hille. Dat betekent dat het belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek helemaal of bijna hebben afgelost gaat verdwijnen. Het fiscale voordeel zal in stapjes in 30 jaar tijd afgeschaft worden. Een 26-jarige automobiliste krijgt een taakstraf van 120 uur omdat ze een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt op Tessel. De rechter achtte niet bewezen dat de vrouw achter het stuur zat te eppen toen ze in het donker een fietser aanreed. Het slachtoffer was een vrouw van 21 die met een vriendin op een onverlichte weg op Tessel fietste. Zij fietsen allebei met licht. Een lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat moet één dag de cel in en krijgt een taakstraf van 240 uur. Hij was tijdens de ontgroening vorig jaar op het hoofd van een aspirantlid gaan staan. Die liep daardoor ernstig hoofdletsel op en heeft naar eigen zeggen nog steeds last van hoofdpijn en concentratiestoornissen. Het weer, het is vrijwel overal droog. De temperatuur daalt de komende uren naar zo'n 8 graden. Vannacht neemt de bewolking weer toe en gaat het regenen. Morgen is het fris en regent het geruime tijd. In het weekend buien, mogelijk met hagel, natte sneeuw of onweer. Dit was het... En... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste vertraging is er rond Amsterdam en Utrecht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Schiphol en knoppen is de vertraging een kwartier. Eén rijstrook is daar dicht... Verderop richting Rotterdam tussen Leidsendam en Delft een half uur vertraging. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Knopend Oude Rijn een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht, 20 minuten oponthoud. De A20 bij Rotterdam in beide richtingen, 20 minuten vertraging bij Knopend Terperse Op de A27 Almere-Gorkum tussen Eemnes en Houten, drie kwartier vertraging. Op de N201 uit Horend richting Hilversum tussen Vinkerveen en Loenen, 20 minuten. Op de N237 Amersfoort richting Utrecht tussen Zeist en Utrecht, 20 minuten vertraging. De N402 Loenen richting Maarsen tussen Breukelen en Maarsen drie kwartier vertraging. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Every day, okay. okay I got the keys today the owner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 Mama, don't stress your mind. Don't stress balance entre l'amour et le désespoir Quelque chose qui danse en toi Si tu la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 Wat pas dat for us.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 Thank hey, God.